Ik ben Marinka de Haan, één van de mentoren van Mentorschap Nederland. Wij staan mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zo vindt mevrouw Van As het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgt. Als haar vaste, vertrouwde mentor help ik haar daarbij. Kent u iemand die een mentor nodig heeft? Of is het mentorschap iets voor u? Kijk op mentorschap.nl